Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Jurist ho, ho. Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland is een vrouw aangeklaagd voor de dood van een vijfjarige kindslaaf... van islamitische staat in Irak. Ook zou ze daar hebben gecontroleerd of vrouwen in IS-gebied... zich wel aan de kledingvoorschriften hielden. De vrouw van 27 werd opgepakt toen ze even in Duitsland was... en naar Syrië wilde terugreizen. Ze kan levenslang krijgen. In Rotterdam zijn vier terreurverdachten opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Welke plannen ze precies hadden, is nog onduidelijk. Regisseurs hebben de plekken in Rotterdam doorzocht waar de verdachten zaten. De regering van Ierland wil honderden kinderlijkjes... uit een katholiek massagraf herbegraven om ze een waardig afscheid te geven. Het gaat om bijna 800 lichamen op het terrein van een opvanghuis... voor ongehuwde moeders... De meesten zouden zo'n 60 jaar geleden zijn begraven. De Ierse regering wil ook weten of ondervoeding een rol speelde bij de dood van de kinderen. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling is in vijf jaar tijd met ongeveer een derde afgenomen. Tot ruim 8000 meldingen bij de laatste jaarwisseling. Dat blijkt uit cijfers die een journalistiek platform heeft opgevraagd bij de politie. Een politiewoordvoerder zegt in het AD dat maatregelen als vuurwerkvrije zones en supersnelrecht lijken te werken. En de politie van Alblasserwaard heeft een verwarde Duitse automobilist terug naar huis gebracht. Hij wilde na een bezoek in Osnabrück naar huis rijden, maar belandde 280 kilometer verderop in Zuid-Holland. Omdat hij daar gevaarlijk reed, werd hij aangehouden. Toen bleek dat de Duitser niemand had om hem naar huis te brengen, reden de agenten hem naar hun dienst terug. Het weer af en toe regent het, vooral in het noorden en oosten van het land. Het is een graad of 9 en het waait stevig. Vanavond wordt het droger. Morgen ook grijs, ongeveer net zo warm en in het zuiden kans op wat motregen. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar kan het wel mistig worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 ZFM. Oh ho, ho. Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Van Rita Franklin gingen we swingert de u 2 alweer in. Hoorde, I say a little prayer. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. u 2 met uiteraard de jaaroverzichten zoals wij die hebben. Maar wat gaan we nog meer allemaal doen Albert-Jan? Nou ja, zoals je zegt, de komende, de komende uur dus is mei, 2000, mei, juni, juli en augustus 2018 aan de beurt. Voor de diverse jaaroverzichten, zeker maandoverzichten. Uh, we gaan rond de klok van half vier uiteraard wel even de evenementenagenda doen. Rond de klok van half vier. Want uh, ja, zoals uh, velen van u al weten, er is, de ijsbaan is open. Er is veel reuring in het centrum van het dorp. Want er, een, er loopt vanmiddag een wintermuziekband door het centrum van de stad. Natuurlijk gluwijn, oliebollen. Oliebollen van Berg heb ik begrepen. Ja, is tegenwoordig nieuw. How dat je... is weer nieuw. Dat is nieuw, ja. Dat is nieuw. En, en verrassend nieuws was dat trouwens. Maar dat komt volgend jaar wel in het jaaroverzicht. Want uh, ja, Berg zit in de, in de oliebollen momenteel. Niet alleen in de vis, maar ook in de oliebollen. Goed, uh, dus evenementenagenda rond de klok van half vier. Veel muziek en uh, veel uh, verzoekjes, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja? Jij, jij hebt er volgens mij eentje binnengekregen. Ja, want het, was, het is namelijk zo. Kijk, je hebt afgelopen week uh, heb je dus ook de top-a-go-go... van uh, alle mensen mogen zeggen van uh, nummers die uh, niet in de 2000 staan... maar er eigenlijk wel in thuis horen. En uh, ik heb een hele verrassend uh, verzoekje binnengekregen. Uh, helemaal uit Doorwoord. Dat ligt bij Arnhem in de buurt. Zo. En hij luistert naar de naam Herman... Uh, ja, het klinkt mij als muziek in de oren, want het is natuurlijk een Spaans nummer. Het is een heel romantisch nummer. En uh, ik zou zeggen, uh, mensen van liefhebbers van deze muziek... zit de volumeknop ietsje hoger. Want we gaan luisteren naar Luz Casal met Historia de un Amor. Speciaal voor Hemmeren.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 En zo zit je in Zandvoort en zo zit je in Spanje, Albert-Jan. Ja, mooi hè. Heerlijk, heerlijk. We draaien hem speciaal voor Herman. Lekker zo'n zonnig plaatje op de zaterdagmiddag. We zijn met het jaaroverzicht bezig en aangekomen in de maand mei 2018. De nationale 4 mei herdenking liep dit jaar stijlvol. Zowel in de protestantse kerk als bij het monument aan de Van Lennepweg. Bijzonder was de aanwezigheid van de kinderburgemeester Milo Lundstro... Uh, en een delegatie van de statushouders die een krans legden. Bevrijdingsdag werd een zonovergoten feest voor jong en oud. Vooral de rondritten in de oude legerjeep waren populair. Ook de bevrijdingsbingo was een succes. Couturier en kunstenaar Mart Visser was twee maanden lang de baas geweest... van het oudste raadhuis. De kamers van de burgemeester en de wethouders had hij omgetoverd... tot een ware modelpaleisjes... In het Zandvoortsmuseum waren zijn vele kunstwerken ook te bewonderen. De, me de meningen over dit modieuze kunstproject waren nogal verdeeld. De hippiemarkt op het Badhuisplein, die daar in de zomermaanden plaatsvond... trok veel belangstelling. Er heerste een gezellige Ibiza-sfeer, mede door het warme zomerweer. De passage die binnenkort tegen de vlakte gaat, is in het voorjaar opgeknapt... om de strandgangers in ieder geval een aangename wandeling naar het strand te bezorgen... Pleunt en Broeke, die vanwege zijn handicap aan de rolstoel gekluisterd is, heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. Een privéontmoeting met zijn raceheld Max Verstappen. Dit alles gebeurde in het grootste geheim. Tijdens de Jumbo Race Dagen, waaraan ook uiteraard Max Verstappen meedeed, heeft Zandvoort aangetoond dat het een grote mensenmenigte aan kan. De aanwezige Formule 1 organisatie heeft dit met eigen ogen kunnen zien dat Zandvoort klaar is voor de Grand Prix. Zandvoort kende uiteindelijk een snelle formatie van een nieuw college dat de twee nieuwe wethouders stelden Ellen Verhey en Jo Berendsen. Later in het jaar viel het college noodgedwongen uit elkaar. Daphne Chloé kreeg in haar eentje het voor elkaar dat Tink... het vervallen tankstation aan de boulevard Bernard zou gaan opknappen. Daphne ergerde zich dadelijk, dagelijks aan het onogelijk uitziende benzinestation. Na een mail aan Tink werd haar toegezegd... dat het tankstation zou worden opgeknapt in ruil voor koffie en koek. Einde dit jaar was de renovatie nog in volle gang. De Algemene Begraafplaats in Zandvoort bestond dit jaar 100 jaar. Aan dit bijzondere jubileum werd aandacht besteed tijdens de Landelijke Week van de Begraafplaats. De Zandvoortse tattooartieste Debbie Drommel is tijdens de grote tattoo-conventie in Groningen derde geworden in de categorie Trash Polka. Een unieke kunststijl. Het is in uh, korte tijd al haar zevende prijs. Aan het eerste muziekfestival met dit jaar... Euh, deed een keur aan bekende artiesten mee... onder wie Dries Roelvink, Mike Petersen, Danny Vroger, Mick Haren... en de Zandvoortse zanger Mick, Mike Danen. Opvallend was dat dit door de radio en elk georganiseerde evenement... veel mensen van buiten Zandvoort trok. En tot slot in mei 2018... Het nieuwe bedrijventrein Zandvoort, dat volgend jaar in Nieuw-Noord gaat komen... wordt volledig aardgasvrij. Daarmee wordt het eerste gasvrije bedrijventrein van Nederland een feit. Dat was hem, de maand uh, mei 2018. Zometeen over uh, twee platen gaan we naar uh, juni toe. Dat allemaal in samenwerking met de Zandvoortse Courant. Maar eerst Ariane Krande. I almost got married And for beat I'm so thankful Wish I could say thank you to my Single van uh, Ariane Krande in thank you next. Druk dagje voor je zo, hè, Albert-Jan? Ja, ja, nou, uh, behoorlijk, ja. Behoorlijk, ja. ja zodat dat om uh, half vier hebben we de evenementagenda. En daarvoor moeten we ook nog de maand uh, juni doen. Juni 2018. Nou, die gaan we doen uh, naar deze plaats van uh, Jimmy Bohorn. De disco klassieker op de maandagmiddag. en uiteraard de zaterdagmiddag bij CFM. door de Jimmy Born en Dance Across the Floor. Ja, we gaan richting de zomer van het verleden jaar. want we zijn aangekomen in de maand juni 2018. met ons jaaroverzicht. De Zandvoort Marketing heeft een jaar na het begin van de nieuwe naam. de Nationale City Marketing Award 2018 gewonnen. In de categorie Gemeenten tot 100.000 inwoners kwam Zandvoort als beste naar voren. Een grote prestatie voor Lana Lemmens en haar ploeg. Gert Tonen stapte na 28 jaar uit de gemeentelijke politiek. De PvdA was onder meer 9,5 jaar wethouder. Het Zandvoortsmuseum is geslaagd voor een belangrijk muse museumtest. Hierdoor mag het museum doorgaan als officieel geregistreerd museum. In Nieuw-Noord startte als pilot een weekmarkt op de dinsdag. Het is een leuke, intieme markt voor wat iedereen wat wil. De weekmarkt is een aanzet tot meer reuring in Noord-Nieuw-Noord. -Noord. Later werd het pilot met enkele maanden verlengd. Op het raadhuisplein werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe pand aan de blinde muur. Het ontwerp van architect George Polman is geïnspireerd op de historische bouwstijl van Zandvoort. De jaarlijkse Theo Hilbers vismaaltijd was weer lekker en gezellig. De vis werd geserveerd door de leden van de Wurf en de wapenzangers. En de vissoep smaakte super en de kabeljauw was perfect gebakken. Als onderdeel van het pup up evenement de takeover van Mart Visser... organiseerde het Wapen van Zand voor de verkiezing... mooiste meisje van het terras. Zes vrouwen deden mee aan deze uh, uitgebreide fotoshoot. Winnares werd Richelle Plantinga. Bij Albert Heijn leidde Marielle Groot de actie van plastic... Uh, plastic attack tegen het plastic verpakkingen. In de supermarkt werden tal van producten van plastic verpakkingen ontdaan. In een ruim een uur waren twee boodschappenwagens overvol met afval... Op het strand werd door een groep van 250 vrijwilligers... 1500 kilo afval verzameld, waaronder heel veel plastic. Verder trokken onder leiding van Reva van Beek... modellen langs strandpaviljoens om aandacht te vragen... voor het vermijden, verminderen van plastic bekers en lepeltjes. Op de muur in de Achterweg werd een verzetsgedicht... van Marco Termes geplaatst. Het is de laatste van een serie gedichten van de Zandvoortse dichter... die op plekken in de oude kern van het dorp te zien zijn. Samen vormen ze een nieuwe gedichtenroute... Bakker van Vessen met onder andere een vestiging op het Raadhuisplein... heeft de titel Duurzaamste Bedrijf van Nederland 2018 gewonnen. De bakker is al sinds 2005 duurzaam bezig. Het Zandvoortse strand behoort tot de goedkoopste stranden van Nederland. Dat bleek uit de strandprijsindex van de online reisorganisatie Travelbird... die overigens in november failliet is verklaard. Ja, die reisorganisatie dan, hè? Tennisclub Zandvoort is voor de tweede keer in drie jaar landskampioen van Nederland geworden... Door deze presentatie mag de vereniging volgend jaar, dit jaar, het finale weekend organiseren. En tot slot in juni 2018, culinair Zandvoort is een begrip in de regio. Dit jaar vond er voor de tiende editie plaats. Helaas waren de weergoden het evenement minder goedgezind dan andere jaren. Maar de bezoekers lieten zich het niet afweten en maakten er alsnog een gezellig eetfestijn van. Dat was juni 2018, wederom in samenwerking met de Zandvoortse Courant. Dank daarvoor.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 Het volume een klein beetje hoger, daar zijn de buren ook weer blij. Helemaal geweldig, deze gauwouw uit de jaren 80 van uh, Prince. Afkomstig van uh, de LP Purple Rain volgens mij. Dit was uh, Let's Go Crazy. Lekkere herrie zo op de zaterdagmiddag. En dat uh, vlak voor de evenementagenda was, daar zijn we nu aan toegekomen Albert-Jan. Er is uh, ook vanmiddag weer het een en ander te doen in het dorpje, zei het net al. En de ijsbaan is natuurlijk gewoon gezellig open. Klopt. En dat is uh, tot, 6 uur, tot, nog tot 6 januari... is de ijsbaan gevestigd in het centrum van Zandvoort... op het Raadhuisplein. En vanmiddag met een extra, extra uh, uh, attractie... namelijk een wandelende wintermuziekband. en die loopt nog tot 15 uur... 17.00 uur moet ik zeggen... in het centrum van Zandvoort. Dus ondanks het uh, wat mistige weer... gezelligheid troef in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar morgenmiddag de 30e. Dan is er weer muziek op de zondagmiddag. En dat is uh, altijd op de Oosterparkstraat 44. En dat begint morgen allemaal om 4 uur. Dan gaan we, uh, ja, dan kijken we oud en nieuw. Daar komen we straks nog wel even op terug: op het vuurwerk en de regels en de gemeente en dergelijke. Maar uh, natuurlijk 1 januari is het zover: de 60 ste Nieuwjaarsduik in Zandvoort. Het is alweer zoals gezegd de 60 ste keer dat deze Nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. De inschrijvingen starten om 12 uur op 1 januari en voorafgaand aan het duiken is er onder begeleiding van leuke muziek een warming-up. En om 2 uur gaat iedereen een duik nemen in zee. En na afloop kunnen de duikers een heerlijk kopje erwtensoep halen. Ook als u er niet in het water in gaat bent u meer dan van harte welkom om vooral te genieten van de gezelligheid. In ieder geval 1 januari vanaf 12 uur. De nieuwjaarsduik uh, bestaat 60 jaar, de 60ste duik dus en het duurt allemaal tot 3 uur. En de locatie is Beach Club nummertje 5, Boulevard Paulus Lood nummertje 5. En uh, zeewatertemperatuur nummer 6. Ja, klopt. Dat hadden we even voor... Heb je nagekeken? Had je opgezocht? Klopt. Dus ja, dat, best fris hoor. Dus uh, wees voorzichtig. En als het hard waait, mag je natuurlijk niet te ver. Maar dat zorgen de vrijwilligers wel voor. Goed, uh, 4 januari alvast. Uh, dan is er natuurlijk uh, de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... Uh, van de gemeente Zandvoort en aanverwante... Bedrijven en dat speelt zich allemaal dit jaar af op de Peddoclub op het circuit Zandvoort op 4 januari. De, Noor de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie het begint allemaal om half acht en duurt tot half tien. Jij ja, had het over dat burgemeester Niek Meijer vorige week bij Goedemorgen was. Ja, dat iets... is een nieuwtje. Dat hij iets liet doorschemeren over Max Verstappen? Waarschijnlijk komt Max Verstappen ook tijdens deze nieuwjaarsreceptie. Nou, ik hoop dat de tent groot genoeg is. Max dan? Verstappen komt. Ja, ja nou, al. het is allemaal onder vorm. Nee, ja, ja, burgemeester Niek Meijer zei het uh, verleden week in de uitzending bij ons bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Oké, okay. dus 4 januari nogmaals, Zandvoorts nieuwjaarsreceptie met een, uh, hoe noem je dat, een mystery guest, zou ik dan maar zeggen... op, het, uh, op de paddock, een circuit Zandvoort. Het begint allemaal om half acht op die vierde januari. Gaan we naar 5 januari, je kan er natuurlijk gewoon op het circuit blijven... want dan is het weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsrace op het circuit. En die begint om tien uur morgens en die duurt tot kwart voor acht. Het is voor de, de, de, de, de, de coureurs en voor de toeschouwers... weer de eerste kennismaking uh, in het nieuwe jaar met het circuit Zandvoort... Tijdens deze tweede wedstrijd van de Winter Endurance Kampioenschap op 5 januari. Tegelijkertijd met de nieuwjaarsrace hebben we ook de Endurance 4 uur mountainbike race. En die is van half 4 tot half 8 op die 5 januari 2019. En dat speelt je, uh, natuurlijk ook allemaal af rond La Cours. En dat is de burgemeester van Alverstraat 108. Dat is voor de tunnel links. Meer informatie over Endurance 4 uur mountainbike race kunt u terugvinden op www.mountainbikeninzandvoort.nl .mountainbike, uh, www.mountainbikeninzandvoort.nl Dan hebben we natuurlijk die 5 januari ook nog Disco on IJs op de Ijsbaan. En de jaarlijkse Disco on IJs op de Ijsbaan Zandvoort op 5 januari vanaf 5 uur. DJ's met leuke muziek, discolampen en een hoop gezelligheid. En natuurlijk uh, met een vertrouwde oliebollen, met de gluurwijn, met uh, de, de schnaps en alles erop en eraan. Dat allemaal tijdens Disco ijs. Voor jong en oud. Uh, jo eh, hoe, hoe ouder je bent, hoe later je kan doorgaan. Maar het, het begint natuurlijk met de jeugd op die 5 januari om 5 uur. Tijdens de, op de ijsbaan tijdens Disco and Ice ook elk jaar weer een geweldig evenement. Meer informatie over alle evenementen op de ijsbaan kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Gaan we naar 6 januari. Dan is het weer tijd voor het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk. En dat begint natuurlijk allemaal om half drie. En last but not least, op deze 6 januari... is er ook weer Jazz Live in het Café, het Wapen van Zandvoort. Kijk daar even voor, daarover even op hun Facebookpagina. Op de 6 e Jazz in het Café en wel Live Jazz bij het Wapen van Zandvoort. En 6 januari is ook de laatste dag van de IJsbaan. Klopt, ja, dat, dat, dat, dat had ik al aangegeven, tot, zes, tot en met zes, uh, Dus januari. 6 januari kan je nog uh, lekker schaatsen daar uh, okay, op het Raadhuisplein. Dankjewel Albert-Jan, de evenementen zijn ook na te lezen op onze eigen app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store... Of de Windows store. En kijk even onder ZFM Zandvoort. Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Cardi B en Bruno Mars nu. Doordraaien wij bij C.F.M. uiteraard ook wel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Cardi B en Bruno Mars. Dat was hem nog een keer, de hit uit 2018. Finis, jawel. We gaan weer door met 2018. We zijn inmiddels aangekomen in de zomer van 2018. Op naar de maand juli. De scootmobielrace op het circuit was dit keer een keiharde strijd... waarbij alles werd gedaan om de tegenstander te intimideren. Onder andere door het uitdelen van elleboogstoten... Dit alles werd gaar geslagen door Hugo de Jong... de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2018 bestaat de Agata Kerk 90 jaar... dat het onder andere gevierd met een jubileum-tentoonstelling... over de geschiedenis van de kerk. Anki Griekspoor maakte bekend dat ze opstapt als gemeentesecretaris. Ze gaat dezelfde functie bekleden in de gemeente Kampen. Het tweede muziekfestival in het centrum... had dankzij het zomerse weer een echt Caraibisch sfeer. Strandpaviljoen Talasse werd verkozen tot het beste strandpaviljoen van Nederland. Daarbij is het ook nog eens uitgeroepen tot het meest duurzame paviljoen. Reuzenrad Skywheel heeft de hele maand juli op het Badhuisplein zijn rondjes gedraaid. Ook dit jaar bleek het een welkome toeristentrekker. Voor de nieuwe eigenaar van het één jaar oud rad was dit een prima start. Het EK Zandsculpturen werd dit jaar gewonnen door de Spaanse kunstenaar Sergio Ramirez... Het thema was dit jaar Leonardo da Vinci. Het winnende sculptuur was extra apart omdat het geen titel had. Het muziekverstein Dancing in the street was prima in praktijk gebracht... op de inspirerende klanken van de diverse Zandvoortse dj's. In ontmoetingscentrum Zandstroom was het groot feest. Club Litruus werd namelijk 100 jaar... en het werd groots gevierd met taart, bloemen, mooie woorden en een Zandvoortse speld. De jarige zelf maakte er uh, een echt one-woman-show van. De Zandvoortse ruimtevaardeskundige Martin Kaspers was nauw betrokken bij de lancering van de revolutionaire weersatelliet Ayelus. Met aan boord het meetinstrument Aladdin. Kaspers was zo belangrijk dat hij de bevoegdheid had om tot de op de laatste seconde de lancering af te breken. De verdere ontwikkeling van de watertorenplein werd breed verstoord door een uitspraak van de rechter die de gemeente Zandvoort een tik op de vingers gaf over de, de gevolgde procedure. Het proces moet nu opnieuw worden uitgevoerd. Er was een onderzoek gaande naar hoe de busverbindingen... tussen Zandvoort, en Haarlem en Amsterdam verbeterd kunnen worden. Gekeken werd hoe Zandvoort aangesloten kon worden... op de hoogwaardige openbaar vervoer rond Haarlem. Niet onbelangrijk als de Formule 1 naar Zandvoort komt. De eerste steen van het H.D.M.Z. museum werd gelegd. Het museum komt op het schoolplein... op de plaats waar ooit het gemeenschapshuis stond. Als alles volgens plan verloopt... zal het museum rond Pasen kunnen openen. De laatste oude kampeerders van de camping De Branding... hebben voor het laatst op dit kampeerterrein... waar ze hun hele levende zomers hebben doorgebracht, mogen staan. Volgend jaar komen er namelijk luxe vakantiebungalows. En tot slot in juli 2018... de laatste bouwfase van het Bloei davis carré is begonnen. Op de plek van de rug-aan-rugwoningen aan de Prinsessenweg en de Koningsstraat... komen 12 woningen met dakterras, 18 herenhuizen en twee eensgezinswoningen. Voorts komt er een appartementencomplex. Dankjewel albert Dan neem weer even een slokje water. Want zometeen dan mag je weer aan de bak voor de maand augustus in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we weer naar de top 2000 met de carpenters. Top of the World. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not I got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true, especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen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 Eind van het jaar hebben we het altijd, hè? top 2000 gevoel, zo noem ik het. En ook hoor je dat aan de muziek die wij draaien vandaag voor je. Dat waren de carpenters in Top of the World. Zo dadelijk maand augustus, meneer eerst Roger Clover en Kest. Het was hem, de grote hit van uh, Roger Clover en Love is All. Dank wel zo uh, voor het nieuws en uh, weer van uh, vier uur zijn we aangekomen bij de maand augustus 2018. Zandvoort liet met de Pride at the Beach zien dat iedereen hier welkom is. Het evenement begon met een kleurrijke optocht door het centrum waar iedereen zich op zijn eigen manier kon laten zien. Ook het Pride Pridefestijn op het Raadhuisplein en het Gasthuisplein werden een groot feest der verbroedering. Het Watertorenproject bleef de gemoederen bezighouden. Tijdens de radioprogramma Goedemorgen Zandvoort van de ZFM... ontstond ruzie tussen wethouder Berendsen en architect Draisma over een geheim opgenomen gesprek. Joop Berendsen was sowieso hot, want de burgemeester riep de raad terug... van zomere 6 vanwege een portefeuillewisseling... betreffende wethouder Berendsen. Die mocht niet langer het Watertorenproject begeleiden... wegens vermeende ver belangenverstrengeling. Het dossier door het plein kostte uiteindelijk wethouder Kuipers de kop. D66 zag zich genoodzaakt Kuipers als wethouder terug te trekken... uit het college naar het oude partij Zandvoort. Wethouder Berendsen weigerde op te stappen. Hierdoor verloor Zandvoort een kundig wethouder. Als opvolger van de ter zielig gegaan Week van de Zee... werd bij Strandclub 12 de Dag van de Zee gehouden. Er was veel belangstelling voor. Bezoekers werden geïnformeerd over alles... dat het met het strand en zee te maken heeft. De Zeevisvereniging zorgde voor vers gerookte paling en makreel. De watertoren stond weer in het nieuws... en nu vanwege een kraakpoging door een aantal jonge lui uit Beverwijk... die dringend woonruimte zochten. Ze wilden de ruimtes gaan opknappen... Van een, voor, van en een goede relatie met de omwonenden. Uiteindelijk heeft het kraakavontuur ruim een maand geduurd. De woonstichting De Kei maakte bekend dat zij voornemens... haar woning bezit in Zandvoort van de hand te doen... Er wordt gezocht naar een passende opvolger... De Amsterdamse avond was dit jaar een groot succes. Op vijf locaties in het centrum... trad een keur van zangers en zangeressen op. Zij zorgden voor een gezellige Mokomse sfeer. Ook Zandvoortse succeszanger Yves Berendsen zou wel komen... maar toen weer niet... maar uiteindelijk zette hij de haltestraat op zijn kop. Het ging zo goed met Yves... dat hij begin september in de Amsterdamse theater Tuschinski... een co concert mocht geven. Dat gebeurde voor een uitverkochte zaal. Ton Goosens, de voorzitter van de Zeevisvereniging... hield de eer van zijn club Hoog door het Zandvoortskampioenschap roken te winnen... en er waren veertien deelnemers. De Blauwe Loper werd op 16 augustus officieel in gebruik genomen... door initiatiefnemer Jorik. Daardoor is het mogelijk om met een elektrische of met een rolstoel... scootmobiel of relator gemakkelijk bij zee te komen. De Blauwe Loper ligt tussen Thalassa en Ahoy. Minder validen uit het hele land kwamen naar Zandvoort om pootjes te baren. Ook veel landelijke media besteden er aandacht aan. De nieuwe strandpachters van het Naaktstrand zijn er nog niet uit om op korte termijn grote feesten te geven zoals oudere partij Zandvoort vreesde. Ze concentreren zich in eerste instantie op de nudisten die de laatste tijd in de verdrukking zouden zijn gekomen. En tot slot van augustus 2018 de race toppers Gijs van Lennep en Jan Lammers gaven in het Zandvoortsmuseum het startschort voor de expositie van Zandvoort naar Le Mans de coureurs hebben de 24 uur van de ooit gewonnen. Dankjewel Albert-Jan, wat gebeurt er toch veel, hè? zo in een uh, maand, ja. tijd. Je hoort het zometeen uh, in het uh, derde laatste uur van dit programma, uiteraard. Vanaf september gaan we gewoon door met het jaaroverzicht. Dat allemaal in samenwerking met de Stamfordse Courant. is. gaan we weer naar de top 2000 toe. Ook deze plaats staat daarin genoteerd. Like ...platen weer eens te draaien op de Zalvoortse Radio. We the two brothers on the fourth floor. And you are never alone. Ook een plaat die weer genoteerd staat in de top 2000. En helemaal terecht, want iedereen danst lekker mee met de single Never Alone. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daardoor zijn we er nog één uur lang uiteraard met Zalvoort op zaterdag. Het derde en het laatste uur. En daarin ook weer vier maanden van 2018 die we met je door gaan nemen... Vanaf september, want daar zijn wij gebleven. En verder krijg je het dier van de week nog andere nieuws. En uiteraard het gedicht van het jaar. Ja, ik ben heel benieuwd welke dat gaat worden. Die gaan we straks zo rot en nabij kwart voor vijf voor je doen. En uiteraard hebben we ook in het derde laatste uur weer veel lekkere muziek. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio. ZFM, we zijn er 24 uur per dag. Met nu Arthur Baker, tezamen met El Al Green. All around the world, the people crying. To They put so much faith in.